4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems. Hoe maakten Neandertalers hun god gezellig? Tot straks in de villa nu is het NNW-journaal Dorot Megens. Bij een raketaanval op de Syrische stad Aleppo zijn zeker 18 doden gevallen. Volgens activisten was de aanval gericht op een wijk die in handen is van het Syrische regime. Onder de doden zouden 10 militairen zijn. Aleppo is een van de plekken waar het hardstom wordt gevochten in het conflict dat al bijna drie jaar duurt. Intussen heeft een Syrische minister gezegd dat president Assad elke overgangsregering zal leiden die tijdens de vredesbesprekingen in Genève wordt overeengekomen. De gesprekken moeten op 22 januari plaatsvinden. De meerderheid van de Tweede Kamer neemt genoegen met de uitleg van premier Rutte over de kwestie de rooi van Zuiderwijn. De premier maakte in het debat duidelijk dat prins Bernhard geen opdracht had gegeven... tot een onderzoek tegen de toenmalige echtgenoot van prinses Margarita. Volgens Rutte kunnen mensen die zelf beveiligd worden zulke opdrachten niet geven. PvdA-woordvoerder Recour is blij met dat antwoord. Daarmee is mijn angst weggenomen dat burgers, of die nou prins zijn of niet kunnen bepalen welke handelingen, diensten overheidsdiensten doen. Dat was mijn grote zorg. Die zorg is weggenomen. Dus vanuit staatsrechtelijk perspectief wil ik maar zeggen, is het helder. SP, D66 en GroenLinks houden hun twijfels over de gang van zaken... en willen dat de kwestie nog eens wordt onderzocht. Maar hun wens wordt niet gesteund door een Kamermeerderheid. Toch is de advocaat van de Roy van Zuidwijn tevreden over de uitkomst van het debat. Het heeft in ieder geval opgeleverd dat de Tweede Kamer niet alles waarvoor zoete koek slikt... Dat is in ieder geval wat ik in de vragen gehoord heb. Dus een kritische houding van de Tweede Kamer. Die heeft er eerder aan ontbroken. Dus uh, ja. dat is zeker de winst van vandaag. De Oekraïnse premier Azarov heeft de oppositie gewaarschuwd... om de situatie in het land niet te laten escaleren. In een televisietoespraak zei Azarov... dat demonstranten die de wet overtreden zullen worden gestraft. Gisteren overleefde de Oekraïnse regering... een vertrouwenstemming in het parlement. Daarom zijn er volgens de premier geen redenen meer... voor de straatprotesten.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 Het zijn vaten laag radioactief afval uit de kerncentrale van Doel... die opgeslagen liggen in het Belgische Dessel. De Belgische toezichthouder, Niras, is bezig met een onderzoek. Een woordvoerder wilde niet zeggen hoeveel lekkende vaten er zijn. Ook Electrabel, de eigenaar van de kerncentrale... wilde niet bevestigen dat de helft van de vaten is aangetast. Het weer, het is bewolkt en het regent af en toe. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog. en Het is 5 tot 8 graden. De wind neemt iets toe... Morgen gaat het bij zee stormen, met zelfs kans op een zware storm en zeer zware windstoten. Morgenavond wordt het koud en volgt de winterse neerslag. Vrijdag wordt het dan 4 graden. Verkeersinformatie, Helene Geest. De avondspits is begonnen met een paar dagelijkse files rond Amsterdam en Rotterdam. Opvallend daarbij zijn een paar ongelukken op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Eerst een ongeluk bij Muiden, dat veroorzaakt 7 kilometer vanaf knopend watergraafsmeer. Verderop richting Amersfoort tussen Blaricum en Eenbrugge, 7 kilometer ook weer door een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar wel vrij. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Noodorp en Blijswijk ook 7 kilometer file. Daar is de spitsstrook dicht.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 Kijk op de mail.com. Ik ben Mirjam Sterk. Ik maak me sterk voor mensenrechten. In een serie van zes TV-programma's portretteert Mirjam Sterk slachtoffers van mensenrechten schendingen. Vanavond gaat Mirjam naar Haiti en zet ze zich in om de situatie voor vrouwen daar te verbeteren. Jij bent sterk. Vanavond om vijf half negen op Nederland 2. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Gerrit Jochems. Welkom terug bij de Villa. En nu wetenschap dan, met Frederik Melman. Frederik, neandertalers en binnenhuisarchitectuur, althans een soort van. Ja, prima combinatie, hè. Ja blijkt uit het onderzoek dat ik, waar ik nu over heb. En dat moet ik zeggen, dat staat natuurlijk al een beetje haaks op het beeld dat we van de Neandertaler hebben. He, we kennen het plaatje wel van die man met woest haar en een enorme wenkbrauwbogen. en een beetje voorovergebogen met allerlei dierenvellen. En dan denk je automatisch een beetje dom, bruut, lomp. Dan moet ik zeggen dat de, waar wij van afstammen, dat was ook niet bepaald een plaatje. Maar in ieder geval, dat beeld uh, bestaat er van de Neandertaler, onze vooroudelijke neef. Maar steeds vaker komen we erachter dat dat toch niet helemaal klopt. We hadden al gezien dat ze vrij vernuftig gereedschap kunnen maken, botten heel mooi kunnen bewerken en zelfs juwelen maken. En nou blijkt ook inderdaad dat ze hun huis heel mooi aan kant maakten. Want een antropoloog, hij heet Julia Riel Salvadore, werkt aan de Universiteit van Colorado Denver. En hij. Concentreert zich op natuurlijk de verblijfplaatsen van de Neandertalers, dat we vaak alleen al we hebben. Maar met name ook kijkt hij naar hoe richten zij nu hun verblijfplaatsen in. En dan moet je denken aan grotten die zich op plekken bevonden, bijvoorbeeld langs rivieren. of plekken waar veel ja, dieren lang, langs trokken, waar natuurlijk voedsel te halen was. En hij zag, eh, en hij heeft laatst nog in Italië, Noordwest-Italië een opgave gedaan. En hij zag dat die grot heel handig verdeeld was in niet alleen drie kamers, dus drie afzonderlijke ruimtes omdat die ruimtes ook ieder een eigen functie hadden. Zoals het hoger gelegen deel, de kamer daar, die werd gebruikt eigenlijk als werkatelier. Daar werden, euh, ja, zich voor op de jacht, er werden pijlen gemaakt, maar er werd ook de dieren geslacht. Dan had je een wat grotere kamer, het middengedeelte. Met aan de een kant de open haard, en aan de andere kant de plek waar nou ja, vuistbijlen bewerkt werden en dat soort zaken. Uh, heel gezellig. En ja. dan had je nog een lager gedeelte, uh, uh, gelegen gedeelte, uh, meer richting het uh, daglicht. En dat werd gebruikt als korte verblijfplaatsen. En ook met name daar weer om werkt, uh, stenen werktuigen te bewerken. Waarschijnlijk omdat daar meer licht is. Zodat je, kan je natuurlijk dus meer, uh, meer zien. Maar... Ja, ze wisten dus hun huis heel mooi in te richten. Maar dat archeologen dat nooit eerder gezien hadden... want die zijn veel eerder in die geweest... die moeten toch hetzelfde gezien hebben... of is een vooroordeel van ze zijn zo primitief... dat kan niet waar zijn, onbewust dat ze dat denken natuurlijk... heeft dat gemaakt dat ze het ook niet zagen? Nou, dat zou heel goed kunnen, want... Uh, steeds vaker hoor je dat nieuws van... Uh, god, we dachten dat hij zo lomp en dom was... Ja. maar dat blijkt uh, niet zo te zijn. Misschien is wel... De, de grootste eye-opener nu niet dat ze hun eigen grot... hun eigen huis netjes inrichten en een soort van orde daarin aanbrachten. Maar dat wij dus een bepaald vooroordeel hebben... dat we onszelf ja. als moderne mensen soort superieur wezen zien... en dat alles wat het niet gered heeft in de evolutie... Dom, de uitgestorven dus dom is. Maar ik denk dat we misschien dat beeld eens moeten bijstellen. Ja, Het is, lijkt een rode draad in de archeologie überhaupt, geschiedenis, hè? Ja, ja. <laughs> Überhaupt, ja. Oké, okay, Frederik Melman, wetenschap. Volgende week verder. Ja. Dank je. Het Buitenlandpanel, met vandaag. Lili Spangers, directeur van het Turkije Instituut en militair historicus Christ Klep. Welkom, dame en heren. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan het eerst weer even over de Oekraïne We hebben. Even het allerlaatste nieuws. Premier Azarov, die heeft nu net gezegd, uh, het zat ook in het nieuws. Elke wetsovertreder zal gestraft worden. Dat lijkt logisch, maar in deze context. Um, is het conflict aan het uh, escaleren, Christ? Uh, het escaleert al een tijdje, denk ik. En het escaleert nu, natuurlijk, als je een wat breder historisch perspectief ziet. Niet alleen nu, natuurlijk. Hè. Het, is, het is natuurlijk een opbouw van, van spanningen. Uh, en dat heeft, denk ik, uiteindelijk toch te maken met de bijzondere relatie die de Oekraïne en Rusland uiteindelijk toch hebben. Uh, dit gaat over meer dan alleen maar buitenlandse politiek en interne politiek. Dit gaat over geschiedenis, dit gaat over machtsverhoudingen, dit gaat over energie. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat uh, de huidige leiding, uh, vooral in de Oekraïne, zich zeer verontrust is, ja. uh, voelt. Dat kan ik me voorstellen. Even nog één zin wat conflict Gaat. De Oekraïne die wil dus een, een verdrag met de EU sluiten. Met name de EU wil dat. Uh -huh. uh, toen heeft Rusland gezegd, als je dat doet, dat is leuk. Maar de A, je krijgt geen goedkoop gas meer. Uh -huh. B, we stellen gewoon een handelsboycott in. Uh, je bent gewoon eigenlijk uh, uh, in de app gelogeerd. Yeah. Uh, nou, massale protesten, uh, Lili. Um, ik heb het gisteren ook al in de uitzending gezegd. Massale protesten. Maar... Het is eigenlijk de helft van de bevolking... die hier enorm voor is, voor dat verdrag met Europa. En de andere helft is gewoon tegen. Dat zal best, ja. Het is vast een hele gepolariseerde situatie. Um, en ja, dat is natuurlijk in meerdere randgebieden rond de oude, so Sovje oude Sovjet-Unie het geval. Een deel vindt dat er een breuk moet komen met het verleden en dat men zich moet oriënteren op nou ja, wat groeit er in de wereld. Dat is dan in de ogen van de mensen in Oekraïne in ieder geval nog de Europese Unie. En de anderen hebben zoiets, nee, wij maken deel uit van die Russische cultuur en laten ons in hemelsnaam daar blijven. Ja, nou heb ik ook wel gehoord uh, bij de EU. Zat zo, zo net een man, uh, Piet Spijkers, die is van de een, van een Hulpstichting voor Oekraïne, met name gericht op kinderen. En die zei: ja, uh, dat die andere helft, het uh, andere deel van mensen wat voor die aansluiting met Rusland is en dus Rusland helemaal aan de kaart wil spelen, die doen dat omdat zij daar zelf enorme economische belangen bij hebben. Die klens in het oosten met name, die houden toenadering tot Europa tegen. Ja, het is een verscheurd land. Ja. Het, het westen van Oekraïne, het zuidwesten van Oekraïne met name is heel erg modern en op Europa gericht. En de rest ja, voelt zich veel meer behorend tot die Russische, ja, die Russische gemeenschap. Dus dat is ook altijd ja. zo geweest. Ja. Ook tijdens de Sovjet-Unie, maar toen kwam dat niet naar buiten. En en uh, dat zie je, lof is... Uh uh, in het Zuidwesten, dat ziet zichzelf als de kern van Europa. Dat is ja. het kernpunt van Europa. En zo zien die mensen dat ook. Dus die verspletenheid is er altijd geweest. En nu met zo'n verdrag... Ja, nu willen mensen gewoon wel uh, met de billen bloot op de ja. zomer te demonstranten die, die geven geen enkel teken dat ze, dat ze bakzeil halen. Ja. Sterker nog, ze zijn echt bezig hele strategische dingen uit te voeren... om uiteindelijk al die regeringsgebouwen te isoleren... en vervolgens lam te leggen... Ja. Als dat zo doorgaat, dan leidt dat toch tot maar één ding. Het uit elkaar trekken van dat land. Nou, Om te, om te beginnen vind ik het interessant dat uh, ook, ook met, met, met Twitter... En, en de globalisering van de wereld... Uh, dit soort bewegingen blijkbaar van elkaar leren. Hè. Er is nu al veel lesstof, zou je kunnen zeggen, de afgelopen jaren. Ze hebben van. ook een plein bezet. Uh, absoluut, dus uh, daar leren ze weer van. En ze leren ook steeds beter om de, om de media uh, te bespelen... en hun eigen middelen te gebruiken. En het tweede wat ik interessant vind... Uh, en wat de demonstrant ook ongetwijfeld heel erg motiveert... en dat merk je nu ook wel bij, bij uh, mensen die van buitenaf kijken... Is dat steeds meer wordt gepresenteerd als een clash of cultures. Hè. Wat we vroeger zeiden, van, dat is oost en west. Die grens is eigenlijk een beetje opgeschoven richting de Oekraïne. Het ligt nu bijna midden door de Oekraïne. En uh, ik kan me dus de vasthoudendheid van de demonstranten... niet alleen voor wat betreft hun tactieken en technieken ook wel voorstellen. Omdat dit echt een strijd is tussen... Uh, nou, laten we dan maar even noemen, de prehistorisch zal ik niet gebruiken... maar de, de, de Russische geschiedenis... en de geschiedenis die ze eigenlijk uh, uh, kwijt willen... versus het moderne, verlichte uh, Westen. Ja. Dus wat, wat betreft... Ik, ik, Waar ik een beetje bang voor ben... is dat dit conflict de komende maanden dat niveau bereikt. He, dat ja. het wordt gezien als een soort existentieel conflict... over de toekomst van de Oekraïne zelf. En dat zou natuurlijk erg verontrustend zijn. Ja. Lili, is, uh, is Poetin hier ook zo fel op omdat hij denkt... als dit gaat lukken gaan andere landen denken... hé, hey, dat is misschien ook kaasje voor ons. Ja, voor een deel. Maar Oekraïne is toch wel heel erg belangrijk voor Rusland. Ja. hoor. Kijk, uh, Minsk is zeker. Wit-Rusland is een dictatuur... en heeft dus geen andere keus dan tegen Rusland aan te schurken. Dat zou voor de Russen ook wel een gevoelig verlies zijn... Maar maar Rusland komt natuurlijk historisch gezien voort uit de Oekraïne. Dus dat, ik ben ooit met, met Russen geweest in het middenjaar 90. Liepen wij door Kiev. En die mensen voelden zich buitengewoon ongelukkig... met de gedachte dat dat op dat moment voor hen buitenland was. Ja, ja. Het voelt heel erg als een, eigen, een onderdeel van het eigen land aan. Dus dat ligt ook emotioneel. Russen zijn sentimenteel. Uh, ligt dat heel erg gevoelig. Ja, Christ, uh, speelt Poetin nou, dit spel nou slim, diplomatiek? Hij heeft bijvoorbeeld in Syrië wel... Uh, heeft die, nou, niet alleen natuurlijk, maar mede door zijn optreden... zijn die bombardementen uh -huh. op Syrië niet doorgegaan, bijvoorbeeld? Uh -huh. ja. ja, wat je langzaam kunt zien bij de politiek van, van Poetin... is denk ik twee dingen. Ten eerste, op het kleinere niveau, op het tactische niveau... op het crisisniveau zou je kunnen zeggen... heeft hij volgens mij maar één boodschap en er is hard ingaan... Uh, <lacht> om, om daar uh, gewoon volhouden, gewoon stug volhouden. Je hoeft niet eens een heel duidelijk beleid te hebben. Maar, maar als je maar stug volhoudt, en dat valt dan blijkbaar ook weer heel goed... bij uh, een groot deel van de Russische bevolking... die zichzelf Klassiek achtergesteld voelt en de mindere voelt van het Westen. Dus je hoort heel veel Russen zeggen: eindelijk weer eens een president die zichzelf niet verkoopt aan, het, uh, aan ja. het Westen. Op de langere termijn, ook als je kijkt naar de strategische diplomatie, kan het natuurlijk alleen maar averechts werken. En je ik kunt vind, niet straffeloos een je land kunt dit zo zijn. Nee, nee. nee. nee. Alles is natuurlijk in de moderne wereld zo met elkaar verbonden ja. dat je niet kunt volstaan met alleen maar ruzie maken. Ook, ja. ook al is dat een heel makkelijk uh, diplomatiek uh, middeltje om dat te doen. <lacht> Lily trekt zijn gezicht alsof nou, nou, daar kon je niet mee komen. Ja, kijk, nou Rusland kan natuurlijk op zichzelf van Oekraïne veel doen. Hè? Het is die, die, die gasleveranties, ja. het wordt winter. Of het is al winter daar natuurlijk, volop. Mm -hmm. Dus de gaskraan dichtdraaien, dat is natuurlijk een ongelooflijk bruut instrument, maar wel heel erg effectief. En de Europese Unie staat natuurlijk verder helemaal machteloos. Die komen niet mm -hmm. verder in dat akkoord. En Amerika gaat natuurlijk omwille van Oekraïne helemaal niks uithalen. Ja. Nee, maar, dus als Putin... door je, maar als je door je ruige gedrag uh, dat het uh, ervoor zorgt op termijn dat je een gewapende uh, opstand in de hand werkt, aan je eigen grens, dat is ook lekker. Kijk. Nou, ik denk dat de mensen, de moderne mensen die aanstelling willen... bij de Europese Unie en modern zijn en meer op het westen georiënteerd... zich nog wel drie keer op de achterhoofd krabben, krabben... voordat ze een militaire confrontatie over zich heen roepen. Want nou, dat zullen ze zeker verliezen. Maar het eerste schot moet nog gelost worden, geloof ik. Ja, althans van de kant dus dat zou wel meevallen. Oké, iets wat ja. op zich positief lijkt. Het volgende, Turkije, we blijven nog even bij jou, Lili. De Turken hebben een oliedeal gesloten... met de autonome Koerdische regio in Noord-Irak. Nou, er komt dus lekker fijn veel olie... waarschijnlijk ook goedkoop door de pijpleiding eh, richting eh, Turkije. Maar Baghdad is hier razend over. Ja. Die zeggen, we hebben hier afspraken over gemaakt... en die worden geschonden. Ja. Nou ja, dus er zijn min of meer afspraken over... maar de gedachte is dat het, de olievoorraden in Noord-Irak... die dus eigenlijk vallen in het gebied van de uh, autonome Koerdische regio... de KRG, uh, dat die uh, als die geëxporteerd worden... dat de opbrengsten ook gedeeld worden met de centrale regering in Baghdad. Ja. Maar die Wat krijgen dat? wel... Heel erg veel, ik heb die cijfers gezien, iets van bijna 80 procent. Of ja, dan. dus daar is men niet blij mee. Overigens moet dat steeds per deal worden onderhandeld. Dat is niet mm. in, in, gran, in ijzer of in steen gebeiteld. Um, en zowel de Turken als de regering Barzani, dus de KRG-regering... hebben gewoon de grenzen opgezocht van het geduld van Badat, Bagdad. Ja. En die hebben ze blijkbaar overtreden. Ja. Uh, want Barzani wist niet hoe snel hij weer naar uh, Bagdad toe moest... om met de centrale regering uh, toch de zaak te lijmen. Want het is natuurlijk best wel ingewikkeld wat daar uh, anders gebeurt. Uh, en de Turken zouden er baat bij hebben als ze direct natuurlijk met de regering in Erbil zaken konden doen. En dat niet ja, in, in, in via Bach, dat dat Koerdische gebied, ja. In dat Koerdische gebied? Ja. ja. Het, het positieve hieraan is natuurlijk dat het de toenadering tussen Turken en Koerden stimuleert. Ja, dat is ook zo. Er is natuurlijk een, onhand, een vredesproces in Turkije zelf ook bezig met de Koerden daar, met de PKK. Dat gaat niet heel erg vlot, eerlijk gezegd. Uh, en de Turken begrijpen natuurlijk ook wel dat de Koerden in Erbil toch weer andere Koerden zijn dan de Koerden India Bakker, om het zomaar te zeggen. En ja, die, die, dat die Koerden in Erbil ja. zijn niet van plan... om hun olievoorraden te gaan delen met de Koerden in Turken. Dus dat weet de Turkse regering goed genoeg. Maar ja. er zit altijd wel een verband tussen de toenadering tot de ene... Ja. en de verhouding zoals die met de Turken, met het Koerden in eigen land is. Ja. Het negatieve, Christ kan ik mij zo voorstellen... Uh, er kan een oorlog met Irak ontstaan. Of niet? Ja, het is vooral... Want, het, want olie is natuurlijk... Uh, een betere reden om oorlog te voeren is er bijna niet. Nee, nou zijn de Turken natuurlijk van... die willen hun uh, energievoorraden natuurlijk diversificeren. Hè, dus die willen uit meerdere bronnen komen. Die komen nu vooral uit Rusland en Iran. Die, willen daar natuurlijk, die, zijn, die vinden dat prima. Uh, wat, wat me wat dat betreft wel uh, heel erg verbaasd... is dat uh, de Turken, hoewel het dan om verschillende soorten... Koerden gaat, zou je kunnen zeggen... langzaam maar zeker toch wel beginnen te accepteren... dat er in Noord-Irak een min of meer autonome... Uh, uh, Koerdisch gebied ontstaat. Dat, mm -hmm. dat vind ik op zich al uh, verrassend. En ten tweede is het natuurlijk, en dat zal ook de partij zijn die het conflict eventueel in de, in de, in de klauwen moet houden. Uh, dat zal Amerika zijn. Voor Amerika was dit natuurlijk een oorspronkelijke reden om te interveneren in 2003. En eigenlijk al begin jaren 90. Is om het land één te maken. Mm -hmm. Is om er één soevereine staat van te maken. En nu zullen ze toch uh, moeten dealen met uh, de Koerden in, uh, in Noord-Irak. Om, ja. om tot een matigende invloed te komen. En dat is natuurlijk wel een behoorlijke ommekeer van, uh, van het beleid, zou ik zeggen. Dan krijgen de Koerden or do op een ook voor hun totaal onverwachte manier hun zin. Autonome gebieden voor de verschillende Koerdische volkeren in de verschillende landen. Nou, Misschien ooit of je, je zegt, het een niet. beetje zeven mijls Nou Nu schilder dit. je wel een toekomstperspectief. Dat is in Turkije niet aan de orde. En dat zal ook niet makkelijk komen, denk ik. Uh, er bestaat nu een, een autonome regio in Noord-Irak. Uh, in Syrië zijn de Koerdische fracties ook heel erg bezig... om daar een eigen gebied af te bakenen. Uh, maar voor zover dat in, in Turkije is dat niet aan de orde... gaat het vooral om culturele autonomie. Hmm. Um, en, en ik denk dat er weinig Koerden nog zijn in het Zuidoosten die echt ook uh, politieke autonomie zouden willen voor het gebied. Dat is gewoon niet echt heel erg uh, goed realiseren. En bovendien is de Turkse regering natuurlijk bezig om daar ook toenadering toe te zoeken. Tot ja. die Koerden dus. Dat, dat is ook weer een ja, matigende factor. Dat, denk ik. dat ja. gebeurt. Maar echt de regionale de afscheiding hè, zoals dat ooit twintig jaar geleden nog leefde onder de Koerden. Dat is ook door het feit dat in Turkije natuurlijk de ontwikkelingen op het terrein van de economie enorm snel zijn gegaan. Is eigenlijk niet iets wat heel veel koerden nog hoog op de agenda hebben... of dat ze een verwezenlijkbaar punt vinden. Nee. Dus daar hoeft de Turkse regering niet bang te zijn. Maar goed, die strijd met de PKK heeft natuurlijk enorme consequenties. Sociaal-economisch, naast een hele hoop doden. Dus daar wordt, daar wordt wel wat aan gedaan... Omdat, uh, om daar tot een vredesovereenkomst te komen. Maar dat loopt allemaal niet zo verschrikkelijk soepel momentan. Nee, Even nog iets anders. Uh, van de week, uh, dat kwam via de Turkse media naar buiten... De Turkse geheime diensten die hebben een rapport gemaakt over een actie. Namelijk, die hebben 1100 jihadisten uit West-Europa... Nederland staat op de vierde vierde plaats. Andere mm. landen zijn Duitsland, Frankrijk en België. Uh, ze hebben die jihadisten opgepakt en gedeporteerd teruggestuurd. En dat hebben ze allemaal keurig aan de Europese hoofdsteden laten weten. En daarbij gezegd, onze geheime dienst... die analyseert dat er nog 1500 van deze jongens uh, op pad zijn. Allemaal richting Syrië uiteraard... Wat is de. Waarom doen de Turken dit eigenlijk? Is dit een gebaar naar Europa? Wat is dit? De Turkse regering ontkent dat er een dergelijk onderzoeksrapport is. Dat maakt het al wat ingewikkelder. Maar als je dan moet gaan gissen naar hun motieven... Nou, natuurlijk zijn ze door Europese regeringen benaderd... om uit te kijken naar jihadisten uit de Europese landen... die via Turkije naar Syrië willen. Dus dat is gewoon een verzoek wat er ligt. Ten tweede is die strijd in Syrië voor de Turken... natuurlijk een enorme bedreiging op alle niveaus. Er zijn nu 500.000 vluchtelingen inmiddels. God weet wat voor fracties daar uiteindelijk de boventoon gaan voeren. Voeren. Dus de Turkse regering wil die strijd verder niet aanwakkeren. Dus het komt hm. heel goed uit om dan ook inderdaad te gaan kijken van, nou ja, waar zitten die uh, jongelui uit West-Europa ja. en kunnen we die terugsturen? Dan hebben ze hun eigen doelstelling van, uh, nou, de zaak daar niet verder laten escaleren, geregeld. En ze komen tegemoet aan de begrijpelijke wens van West-Europese regeringen om ja. te voorkomen. Maar waarom dat... ontkennen ze dan? We hadden gisteren een Turks historicus uh, verbonden universiteit hier in Nederland aan de telefoon en die volgt dat daar en die kent heel veel mensen. Oor, en die is uh, Omiduker? zien die uh, deal, bus deal. Yeah. en die zegt uh, die die vindt het absoluut plausibel en B heeft die A, heeft die reden om te denken dat het gewoon echt echt waar is. Stel dat het inderdaad nou echt waar is. Het verhaal zit vol met details die je maar. bijna niet verzint. Waarom zou die Turk, uh, Turkse overheid dat ontkennen dan? Willen ze het niet naar buiten brengen? En willen ze het gewoon onder elkaar houden met Europese regeringen? Ja, het is in misschien... Turkije dat... niet een gebruikelijke cultuur... om open te nee, komen over de, maand, de, over de inlichtingendiensten. Nee. Dat, nee. dat is het in Nederland ook niet, ook niet. En dat is het nergens. <laughs> maar Turk hebben helemaal geen behoefte om allerlei documenten... die binnen die MIT, die Turkse inlichtingendienst, roeleren... om die voor een groot publiek nou eens eventjes toe te gaan lichten. Dus nee. Nee. dat is het makkelijkste. Ach, ach, te ach, met gevalen. de hooi van Zuiderwijn zou je dan bijna zeggen. Nee, Ik denk dat de reactie van de Turkse regering eerder past in, in voorgaande reacties... En dat is wat we al een beetje, een beetje op, uh, op duiden. Dat is een hele dubbelzinnige. Uh, dat is uh, twee signalen tegelijk afgeven. Wat in de diplomatie in de Turkse positie... die nog steeds bezig is, denk ik... om een profiel in zijn buitenlands beleid uh, uh, aan te brengen... een hele logische reactie is. Een beetje geven, een beetje nemen, een beetje van twee kanten. Ja. Dat, ja. Lijkt me, dat lijkt me op zich heel begrijpelijk. Ontkennen, ook als... maar ook weer bevestigen. Ja, ja. Overigens kan ik me zo voorstellen dat die Turken... zich uh, ontzettend, uh, nu ontzettend op hun neus kijken. Ze hebben die rebellen Syrië gesteund. Uh -huh. En nu hebben ze Al-Qaeda als buur. Ja, het is, het is een probleem wat je uh, in de diplomatie... een wicked problem noemt, of een uh, linkage problem. Dat wil zeggen dat alle problemen met elkaar verbonden zijn. Ja. Dus wel. je kunt... Uh, als voor Amerika, voor Washington is dit een ongelooflijk zware uitdaging. Want je moet eigenlijk met vier partijen tegelijk balanceren... en uh, alle ballen in de lucht uh, houden. Bovendien gaat het natuurlijk nogal ergens om. Het gaat uiteindelijk toch om de autonomie van een land. Hè? Om de soevereiniteit van een land. Als de inzet van Amerika inderdaad geweest is om van Irak uh, één staat te maken... en dit zou, dit zou gebeuren, dat er een aparte autonome en misschien uiteindelijk zelfs wel zelfstandige... Koerdische regio komt in het Noord-Irak... dan zou dat natuurlijk ook een enorme precedentwerking hebben... voor andere landen in de regio. Dan zou het zichzelf kunnen uitbreiden tot bijvoorbeeld de rest van Centraal-Azië. Dat zou op zich niet geheel ondenkbaar zijn. Ja. Dus dit is wel typisch zo'n probleem. Als je een oplossing bedenkt, dan doet het volgende probleem zich alweer voor. Dat is, dat is, een, beetje, dat ja. is een beetje wat het is. Niet tot slot, dan gaan we naar Afghanistan. Ik ben nog we iets gaan iets naar Afghanistan, over. Afghanistan, jij en ik? <laughs> of, uh, we uh, gaan met z'n tweeën okay, uh, Nee, maar Heb je hier nog iets over? Over uh, Turkije en uh, de regio daar? Een slotwoord een slotwoord. Als reactie nou, op laat ik blij zijn dat uh, ik niet in de schoenen sta van, de, nog van de premier van Turkije, nog van de minister van Buitenlandse Zaken. Want het zijn ontzettend ingewikkelde dossiers, ook omdat ze direct verbonden zijn met ja. de binnenlandse situatie. Ja, Hoe is het overigens daarmee? Met die, met die protesten tegen, tegen zijn beleid, het bezetten van dat plein, je hoort er niks meer over, is dat weggeëpt? Nou, dat is in, grotendeels weggeëpt. In Ankara is het nog wel actueel, rond een van de universiteiten daar. Dat gaat om bomen kappen. Um, en er worden ook nog wel steeds maatregelen genomen tegen mensen die mee hebben gedaan. Zo mm -hmm. zijn er twee weken terug 40 medewerkers van de TRT, van de Turkse staatsradio-omroep, die zijn ontslagen, omdat ze dus, althans, zijn, die zijn aangesproken en achtervan zijn ontslagen, mm. omdat die dus, uh, ja, gezi-ondersteunende tweets hadden getwitterd. Ja. En dat is niet de bedoeling als je <lacht> bij de staatsomroep werkt. Dus nee, je merkt, er zijn nog wel onderzoeken gaande, ook naar de financiering, en af en toe is er nog wel zo'n eruptie in de pers dat er weer ja. naar buitenlandse complotten wordt gedaan. Maar uh, verder is er weinig van merkbaar in de straten. Ja. Dus dat betreft rustig. Oké, okay, Christ. De Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan gaat moeizamer. Nou, ja. iedereen die, die wist wel en zij zelf ook dat het moeizaam zou gaan. Maar het gaat nog moeizamer dan ze dus al dachten. En uh, de komende tijd gaat de, het Amerikaanse leger geen transporten meer van Afghanistan uh, door, uh, door Pakistan uh, laten rijden. Want uh, het is te gevaarlijk. Ja. Er wordt enorm gedemonstreerd, er zijn aanvallen... en dat allemaal veroorzaakt door Amerikaanse drones... die op jacht zijn naar, naar Taliban en al qaeda element uh, elementen of um, Taliban-elementen. Is dat trouwens door de beroemde, beruchte uh, Kaiba-pas... Onder andere, ja. ja dat klopt. Uh, het, het zal je verbazen hoe weinig routes er eigenlijk van de zee uh, richting Afghanistan uh, lopen. Dat was die wel routes... essentieel bij de, de Engels-Afghaanse ja. uh, oorlogen. Uh, ik weet nog goed dat de Amerikanen toen ze die kant op gingen, keken in Britse handboeken uit de 19e eeuw. Om, om te kijken waar, waar de geologen daar uh, de routes hadden neergelegd. Nou, ze hadden beter echt goed in die handboeken kunnen kijken. En hadden ze weten dat ze daar helemaal niks te zoeken hadden <laughs> en, in Afghanistan. Hadden ze toch? moeten stoppen bij de haven. Daar ben ik, ben ik helemaal met je eens. Uh, nee, het is, het is weer zo'n wicked problem. Want uh, wat, wat speelt hier eigenlijk om te beginnen een totaal verschillende interpretatie van de drie meest belangrijke uh, landen, Amerika, Pakistan en Afghanistan over wat nou eigenlijk de kern van het probleem is. Hm. Karzai zegt, als, uh, en veel Afghanen zeggen, het probleem ligt eigenlijk over de grens in Pakistan. Hè. Dat zijn de veilige gebieden voor de, voor de terroristen. En als uh, Amerika mij slaagt om dat te elimineren, dan is het probleem voor een groot gedeelte opgelost. Amerika zegt, nee, nee, het is een grensoverschrijdend probleem. Het is zelfs een regionaal probleem. Alle problemen hangen met elkaar samen. Dus dat uh, kan niet alleen met militaire middelen worden opgelost. En wat me nu niet verbaast, maar toch wel weer verbaast... dat het nu weer gebeurt, is dat men boos is op Kazai. Omdat hij ondankbaar zou zijn. Alsof als we interveneren in een land... Precies, als we interveneren in een land... dat zo'n man dan ook automatisch dankbaar zou moeten zijn. Wat we eigenlijk van hem vragen is onmogelijk. We vragen aan de ene kant van... je moet een soevereine staat gaan opbouwen... en je moet alles gaan zelf doen. Maar wij zorgen voor een groot gedeelte voor de veiligheid van je land. En daar behouden we ook het recht voor als Amerikanen... om zelf te bepalen wie we doodmaken. Dat zijn natuurlijk twee totaal verschillende tegenstrijdige bewegingen... waarvan ik me ergens nog kan voorstellen dat Karzai wiens sympathie ik ook niet, uh, niet onmiddellijk uh, enorm groot acht... Uh, die, die zich toch ook wel heeft ontwikkeld als een stammenleider in, uh, in Afghanistan... Uh, vraag ik me af of het op deze manier überhaupt uh, oplosbaar is. En... Helemaal interessant is nu natuurlijk de vraag... dat er zelfs wordt gesproken over een zero-option. Dat, dat, dat de Amerikanen zeggen, nou, als Kazai niet binnen korte tijd... een veiligheidsverdrag tekent met ons... Kazai wil eigenlijk dat hij een soort NAVO-lid wordt. Hè? Dat de Amerikanen ja. altijd en de NAVO-leden altijd voor hem... althans de komende jaren zorg zullen dragen... en een minimum aantal troepen zullen houden... Uh, dat als je dat niet doet, uh, dat de Amerikanen zeggen... luister, we hebben daar ook een voorbereidingstijd voor nodig. He, je moet nu wel een keertje beslissen, want zometeen zijn de verkiezingen volgend jaar. Ja. En dan houdt het op. En als je dat niet doet, dan gaan we gewoon met z'n allen weg. Ja. Dus niet alleen de Amerikanen, maar de hele ja. ISAF-vredesmacht uh, ja. vertrekt dan. De Amerikanen hebben niet echt geleerd om begrip te hebben voor een allermans uh, probleem... Uh, waardoor, je, ja, waardoor je eigen probleem ook niet opgelost wordt. Nee, maar dat is ook niet zo heel erg verwonderlijk. Kijk, de Amerikanen die zijn steeds natuurlijk altijd de partij... die in dit soort uh, interventies de leidende rol speelt... vanwege de omvang van hun strijdkrachten... en hun eigen uh, geopolitieke belangen. En ze zijn natuurlijk eenmaal de leider van nou ja, wat er van over is. Uh, dus die, die rol komt hen altijd toe. Ja. Uh, zij halen altijd de kastanjes uit het vuur. De anderen wachten altijd af tot o. zij de beslissingen nemen. Dus ja, om nou, uh, kijk, als je je echt zou gaan verdiepen... in wat er in Afghanistan speelt en wat er moet gebeuren... dan begin je denk ik niet eens aan zo'n interventie. Het is natuurlijk een noodmaatregel... omdat alle andere middelen niet helpen. Dus daar zitten altijd consequenties aan vast... die je vroeg of laat bezuurt. Ja. He, dan moeten we weer teruggetrokken worden. Nou, daar zitten altijd haken en ogen aan. Dit is natuurlijk een hele logistiek lastige operatie. Bovendien zijn de doelstellingen van die interventie... natuurlijk helemaal niet gehaald. Hmm. Er is geen sprake van een stabiel Afghanistan. Nee. Er is geen sprake van een stabiel Irak. Misschien is erger voorkomen. Misschien is het ook alleen maar verergerd door die interventie. Daar kun je van mening over verschillen. Maar Amerika moet er wel uit. Want het is gewoon onbetaalbaar, het is politiek onhaalbaar. Het Amerikaanse electoraat wil er vanaf, noem het maar op. Dus er moet gewoon, koet, koet moet daar een, een, ja. een exit komen. Ja, Karzai en... wacht daarop en de Taliban ook. Ja, ik bedoel, ik vind het kenmerkend dat uh, het State Department... het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... zelf de afgelopen jaren een aantal keren heeft bevestigd... Dat men nog 20 tot 30 jaar nodig heeft om überhaupt de doelstelling te bereiken die in. Ja, maar de dat jaar je zelfs geleden geleden is zelfs nee, nee, nooit nee. aan het begin natuurlijk. Ja. Want als je aan het begin vertelt, dan gaat het natuurlijk ja, geen enkel tuurlijk, congres meer mee. Ja. Het is gewoon, je gaat erin en je hoopt er het beste van. En elke keer moet je de conclusie trekken. Nee, het viel toch nog meer tegen ja. dan de, we hadden gevreesd. En de ja. volgende keer gaan ze weer diezelfde fouten maken. Omdat ze nou eenmaal in die rol zitten. Ja. En er geen alternatief is. Nee, ja. oké. Okay, Lily Spranghuis, dankjewel. Chris Klep ook. Dit was de villa. Morgen weer heen. Zometeen het Radio 1 Bert van Sloten. Wat voor okay, spannend gaan wij horen? Nou, we gaan het onder andere hebben over Achmea... het nieuws dat vanochtend ja, bekend vreselijk. werd. Al die mensen die ontslagen werden. Precies. Ja. Uh, hoe kan dat nou? Uh, is de voornaamste vraag die wij ons stellen. Uh, zijn daar fouten gemaakt? en Zijn er misschien ook in de toekomst andere soorten van bedrijven? het bij de handen geworden is... er niet meer elke verzekering nou ja, maar goed, die... de, de vraag is ook, van, zijn er nog meer bedrijven... die niet op tijd de wakels hebben verzet? Goed, daar gaan we het over hebben. Iets heel anders. De gele borden op de stations. Wie kent ze niet? Ja. Die gaan verdwijnen. Um, en we zijn ook in Brussel bij de megaboete voor de Europese banken. En natuurlijk het nieuws van vandaag: het debat in de Tweede Kamer. Edwin de Rooy van Zuiderwijn. Dit is Radio 1. En dan het nw journaal met Dorold Meegens. Ja, dat debat over de Rooij van Zuiderwijn dus. De Tweede Kamer neemt genoegen met de uitleg van premier Rutte over die kwestie. De premier maakte in de Kamer duidelijk dat Prins Bernard geen opdracht had gegeven tot een onderzoek. Volgens Rutte kunnen mensen die zelf beveiligd worden zulke opdrachten niet geven. Regeringspartij PvdA benadrukte dat daarmee een belangrijke angst is weggenomen. SP, D66 en GroenLinks houden twijfels zometeen meer over dat debat bij Bert en Joost Wellings.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 De voormalige werd vorige week gearresteerd, onder meer op verdenking van ontvoering. Sanogo pleegde vorig jaar een staatsgreep waarbij president Touré werd afgezet. In de Argentijnse stad Córdoba wordt geplunderd omdat de politie staakt. Onder meer supermarkten en elektronica winkels zijn leeggeroofd. Op straat wordt gevochten en geschoten en daarbij viel zeker één dode. Acht mensen liggen kritiek in het ziekenhuis. De politie van Córdoba staakt omdat gesprekken over loonsverhoging zijn vastgelopen. En wie een e-sigaret met nicotine wil kopen, moet minstens 18 jaar oud zijn. Vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. VVD en PVDA roepen het kabinet op om een minimumleeftijd in te voeren. Elektronische sigaretten met nicotine zijn nu nog voor iedereen vrij verkrijgbaar. Maar Uit onderzoeken blijkt dat ook de e-sigaret gezondheidsrisico's heeft. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie, alleen De Geest, vier teletextpagina's. Ja, maar het valt eigenlijk heel erg mee, hoor. Het zijn een beetje de dagelijkse files en eh, ze zijn ook niet al te lang. Ik noem de drie langste. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Knop en Watergraafsmeer en Muiderslot, 7 kilometer. De A13, Den Haag-Rotterdam... tussen Delft-Noord en de afrik en roderijs 7 kilometer. En aan de zuidkant van Rotterdam, zoals altijd, op de A15... vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam... tussen Rozenburg en Spijkenisse, 6 kilometer.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 Een hele goede middag. Wat heeft Achmea verkeerd gedaan? En welk bedrijf volgt? Vandaag werd bekend dat de verzekeraar het merendeel van het personeel ontslaat. En wat hebben de vergelijkingssites verkeerd gedaan? Minister Schippers, die weet het wel. Ze worden betaald namelijk door verzekeraars. En ze doen net alsof ze onafhankelijk zijn. En wat het weer buiten doet, nou dat weten we wel. Want morgen gaat het stormen. Zo'n gesprek over code geel en hoge waterstanden. En of het WK-comité wat verkeerd heeft gedaan met het kiezen van de nieuwe bal voor het WK, ja dat weten we nog niet. Kijk eventjes mee met de webcam. De bal ziet er namelijk zo uit. Ik laat hem nu zien. Geluksbandjes op de bal. Braziliaanse kleuren in streepvorm erop. En hij ruikt. Nou, hij ruikt een beetje plastic. Nou laten we eens even gaan stuiteren. Hoe klinkt dat? Ja, het klinkt ook een beetje plasticachtig. Nou, maar hij staat het in ieder geval lekker, maar hij zal misschien ook wel zwabberen. Daar gaan we het ook over hebben deze uitzending. Maar we beginnen met het debat over Edwin de Rooij van Zuidewijn. Er is niets geks gebeurd, zegt premier Rutte over de onderzoeken... die zijn verricht naar Edwin de Roy van Zuiderwijn. Voormalig echtgenoot van prinses Margarita. In Den Haag is Joost Vullings. Die heeft de hele dag het debat gevolgd in de Tweede Kamer. Joost, laten we eens beginnen met prins Bernhard. Want gisteren werd bekend dat prins Bernhard... de dienst koninklijke en diplomatieke beveiligingen... heeft gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de Roy van Zuiderwijn. Is er antwoord gekomen op de vraag of dat zomaar mag? Jazeker. Sterker nog, uh, dat is heel normaal. En uh, als je beveiligd wordt uh, door de DKDB... want zo heet die dienst als je het afkort... Um, en dat gebeurde natuurlijk met Prins Bernhard... dan ben je verplicht uh, om allerlei veranderingen uh, te melden. Dus als je een nieuwe tuinman uh, aanneemt... dan moet je dat melden bij de DKDB. Uh, als er dus een nieuw lid, uh, uh, iemand in de familie komt een vriend van je kleindochter, moet je dat melden. En nou ja, aangezien Bernhard ook wel dacht, nou, ik, ik vertrouw deze meneer niet helemaal... heeft hij ook wel gezegd, van, nou, hè, wat mij betreft wordt er onderzoek gedaan. Maar het is vrij normaal uh, dat dan de DKDB onderzoek doet... naar mensen die dus nieuw komen in de omgeving van iemand die beveiligd wordt. Ja, maar onderzoek is één, spionage is twee en volgen is misschien wel uh, drie. Was dat ook onderdeel van het onderzoek? Nou, daar is de premier zeer helder over. Uh, nee, voorzitter, dat zou ook niet kunnen, want de DKDB heeft die bevoegdheden helemaal niet. Het hele onderzoek heeft twee dagen geduurd, uh, 29 en 30 november uh, 2000. En dat heeft naslag betrokken, betroffen bij BVD. Dat is ook waar de heer Van Raak aan refereert. Dat gebeurt ook bij een aantredende bewindspersoon. Dus een naslag bij de BVD, het GBA, de Kamer van Koophandel en bij Justitie. Er kwamen geen bijzondere dingen uit. Uh, dus dat zijn de feiten. Dat is een naslag geweest die twee dagen geduurd heeft. En er is geen sprake van taps of volgen of spioneren. Ja, kortom, een heel een normaal onderzoek. Je naam wordt ingevoerd bij een hoop bestanden... en dan drukken ze op enter en dan kijken ze of er iets uitkomt. En bij de, de, de Roy van Zuidenwijn kwam er niets bijzonders uit. Nee, nee. En nou is er ook sprake geweest van politieke partijen... die zeiden van, nou ja, de premier moet excuses maken. Dat wil de premier niet. Waarom wil hij geen excuses maken? Nou, dat kan hij zelf heel goed uitleggen. Luister maar. Uh, hij komt er in het aan hele bert. dossier zit niets geks. Oprecht niets geks. Uh, uh, zowel het hele debat van 2003 is politiek afgerond... met de conclusie dat alle acties te billiken waren. En op één punt aanscherping namelijk... zo'n AIVD-onderzoek, thans AIVD, toen BVD... Uh, moet altijd bekend zijn ook bij de minister-president. Dat is toen geregeld. Maar verder is er in het hele feitencomplex ook toen vastgesteld... dat alles te billiken was. Ten aanzien van dit nakomende feit in het DKDB-onderzoek... is sowieso alles binnen de wet gebeurd. Dus dan vind ik het... Niet nodig om de CTVD daar onderzoek naar te laten doen. Dan is er de vraag of ik grond zie voor een gesprek. Het antwoord is nee. Als ik het hele feitencomplex overzie... en de heer de Roy van Zuiderwijn volgt dit debat... dan denk ik juist ook de waarheidsvinding die wij hier met elkaar doen... ook daar zal bijdragen, hoop ik aan. een zekere rust voor hem in dit hele dossier. Ik zie echt niet wat een gesprek... daar nog aan kan toevoegen. En om dezelfde reden... zie ik ook geen enkele grond voor excuses. Uh, want die laten uh, zitten in het hele dossier... is daarvoor geen aanleiding. Ja, geen nader onderzoek, geen excuses... geen persoonlijk gesprek. En dat blijkt allemaal ja volgens uh, in de woorden... van premier Rutte. Het is allemaal te billeken... Uh, vanuit het feitencomplex. En hij zei er zelfs bij, wie weet geeft het de heer... de Roy van Zuiderijn wat rust. Indirect zei de premier eigenlijk... er is niets gebeurd wat niet mag. En wie weet moet de heer uh, van de Roy van Zuiderwijn zijn leven maar weer eens gewoon gaan oppakken. Ja, maar de Roy van Zuiderwijn heeft wel een hand gekregen van de premier. Ja, dat klopt. Dat is vastgelegd op, <laughs> door fotografen. Ja. Precies, ze kwamen elkaar tegen buiten het Kamergebouw. Goed, wat de Roy van Zuiderwijn er zelf van vindt... dat hoort u straks na vijf uur. Een groot deel van de bekende gele borden op de stations die gaan verdwijnen. Volgens de Nederlandse spoorwegen maken nog maar weinig mensen er gebruik van. Over een groot deel van de reizigers zoekt volgens het spoorbedrijf hun vertrektijd tegenwoordig gewoon online op. Josephine Trehi die staat op Utrecht Centraal. Dat is ten slotte het grootste treinenknooppunt van ons land. Josephine, uh, kijk jij zelf wel nog wel eens op die borden? Nou, eigenlijk niet. Ik heb een uh, app op mijn telefoon van de NS. Dus die gebruik ik altijd. Maar hier op het perron inderdaad 1, 2, 3, 4, 5 van die grote gele borden op een rijtje. Mevrouw, uh, kijkt u er wel eens op, op die gele borden? Nee, eigenlijk niet. Waarom niet? Ja, omdat ik um, zelf alles op mijn mobiel zoek nu. En natuurlijk er hangen ook uh, overal bij het perron borden. Die digitale borden, ja. Ja, inderdaad. Die mevrouw is wel aan het kijken. Ik ga even iets vragen. Kunt u het vinden? Nou, niet, ja. Ik hoop het. We zijn nog aan het zoeken. U kijkt nog steeds op de gele ja, borden. Ja, ik hoor ja. dat ze gaan verdwijnen. Ik vind het uh, geen goed punt. Nee, niet iedereen is, uh, heeft een beschikking tot een mobieltje met uh, uh, internet. Zeker oudere mensen niet. Ik heb het dan toevallig wel. Maar ik vind het toch prettiger om hierop te kijken. U heeft wel een smartphone, ja, maar ja, u kijkt ja, toch op de gele ja. borden. Ja, ik vind het prettiger. Het is overzichtelijker, dus, hè? Ja. Zegt u? Dit is ietsje overzichtelijker. Wat gaat u dan straks doen als ze weg zijn? Uh, internet sowieso. En dan ga ik alvast vooruitprinten om te kijken waar, wanneer de trein terug gaat. Zullen jullie deze hebben? Dank u wel. Nou, succes. Dank u wel. Nou, ja, Erik Trindhamer is van de NS. Um, het is niet dat ze helemaal weggaan. U, u belooft dat er op elk station nog eentje blijft? Op elk station blijft een volledige set aan gele borden. Op het station als Utrecht meer dan op kleinere stations is, maar op elk station blijft er één beschikbaar. Maakt het de mensen die niet uh, digitaal heel handig zijn niet zo makkelijk? Nou, ongeveer 2 tot 4 procent van de mensen kijken echt op de vertrekstaten... van hoe laat hun trein vertrekt. Een iets hoger percentage kijkt er alleen ter bevestiging op. Maar het merendeel van onze reizigers maakt tegenwoordig gebruik van een smartphone... een tablet of uh, online om hun actuele reisinformatie op te halen. Oké, okay, nou, Het valt mij op vandaag hier op het station, maar ook uh, op de redactie eerder vandaag... hoeveel mensen op die gele borden kijken hoor. Dat zijn echt fans. Maar met 1,2 miljoen reizigers per dag zijn het al even mensen te kijken van, sta ik wel op het goede perron? Echt ter bevestiging. Nou ja, het, het lijkt wel langzamerhand wel of uh, het hele NS-interieur uh, naar het museum gaat. Eerst het grote blauwe bord hierboven in de, in de hal en nu deze ook. Deze gaan uh, ook naar het spoormuseum, maar er is ook heel veel moois voor teruggekomen. In de afgelopen jaren hebben de apps een vlucht genomen. En er zijn zoveel mensen die daar met veel plezier gebruik van maken. Bert, straks komt er iemand uit het museum hier bij mij om te praten over de nostalgie over de mooie gele borden. De volgende bijdrage van Jozefine Trehi is om iets na vijf uur. Als er geen vertraging is, natuurlijk. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien en smiddags van half vijf tot half zeven. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Stap je volgend jaar over naar een andere zorgverzekeraar? Of niet? Het is een vraag die deze week in menig huishouden wordt gesteld. Vergelijkingssites zoals Independent en Zorgkiezer... die wekken de indruk dat ze een onafhankelijk advies geven bij die keuze. Maar minister Schippers die heeft zo hard twijfels. En zij gebruikt die sites dan ook niet. Nou, ik moet u zeggen, ik heb natuurlijk beroepsmatig daar veel informatie over gekregen. En uh, als je bij de ene site uh, hetzelfde intipt als bij het andere en je krijgt een verschillende zorgverzekeraar uh, naar boven. Uh, ik vind het allemaal niet echt heel erg duidelijk. Dus ik doe het niet zonder de sites. Ja, want dat is het probleem. Hè? Um, het geeft geen eenduidig beeld. Dus waar ben je als consument aan toe? Ja, dat is precies het probleem. En daarom uh, is het ook zo dat de drie toezichthouders... die allemaal op een onderdeel hiervan toezien... Uh, dat die eigenlijk alle drie hebben gezegd... wij gaan dit eens even goed bekijken. Want het moet wel transparant zijn. Wij moeten wel weten, als je naar een site kijkt... Uh, hoe worden die betaald? Waar worden die op afgerekend? Uh, nemen ze alle verzekeraars mee of nemen ze er maar een paar mee? Uh, dus in, uh, het gaat erom dat als jij informatie krijgt... dat je weet hoe betrouwbaar is die, hoe eerlijk is die uh, en hoe helder is die. En dat is gewoon niet aan de orde. In hoeverre vindt u die uh, sites inderdaad onbetrouwbaar op dit moment dan? Nou, ik vind het niet helder en transparant. En het is duidelijk dat een site ook moet bestaan. En dat die ook gefinancierd moet. Maar dan vind ik het wel prettig als ik voordat ik die keuzes ga intikken... dat ik weet hoe die gefinancierd wordt. Wie weet door een zorgverzekeraar die er belangen bij heeft. Ja, en misschien uh, laat hij andere zorgverzekeraars die zeggen... ja, ik ga jou niet be provisie betalen, dat die niet worden meegenomen. En dan komen die ook niet in die vergelijking naar boven. Dus uh, het is goed dat de toezichthouders daar uh, goed naar kijken... en knelpunten inventariseren, zodat we dat volgend jaar weer... net wat beter kunnen doen dan dit jaar. Maar zijn dat soort sites dan als blijkt dat het allemaal niet in orde is... te verbieden? Nee toch, het zijn toch commerciële partijen? Het is ook niet te verbieden. En het is al zo dat ze ons wel duidelijkheid geven die we eerst weer... In ons eentje aan tafel zitten en overal de polissen moeten gaan opvragen van alle verzekeraars of moeten uitdraaien van internet, dan moeten we al dat werk zelf gaan zitten doen. Dat is een onmogelijk werk en dus zijn die sites ook heel belangrijk voor veel mensen, want ze bieden ook wel gemak. Maar uh, de ideale situatie hebben we nog niet bereikt. Hoe uh, zou u de consument adviseren om deze sites te gebruiken? Ik als adviseur, maar zelf blijven beslissen. Gewoon kijken wat is er aan de hand, maar uh, daar niet blind op varen. Nee, en doe er gewoon drie dan zie je wat er bij die drie uitkomt. En dan kun je zelf kijken, oké, okay, uh, ik kan blijf goed nadenken... ik kijk goed naar de polisvoorwaarden en de premie... en ik weeg dat zelf af. Het maakt het wel een beetje makkelijker. Uh, want als je het zelf moet uitzoeken... Nou, dan moet je door heel wat papier worstelen. Uh, maar vaar er niet blind op. Edith hey, Schippers was dat in gesprek met onze verslaggever Marcel Bril. Helene de Geest bij de ANWB. Hoe noemen we deze avondspits? Tot nu toe een vrij normale avondspits. De meeste files die staan rond Amsterdam en Rotterdam. Er zijn twee ongelukken gebeurd. Die zorgen natuurlijk voor extra vertraging. Dat is het geval op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. Zes kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Twee kilometer door een aanrijding. En daar is de rechterrijstrook dicht. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 4000 banen. Volgens bestuursvoorzitter Willem van Duin is dat nodig... om in te spelen op de huidige marktomstandigheden. We zien dat uh, met name het laatste jaar een enorme toename van het aantal klanten dat hun verzekeringen koopt via internet. En daarop zullen wij reageren. En dus bellen er bijvoorbeeld steeds minder mensen even naar Apeldoorn. En zijn er dus steeds minder telefonisten nodig. Vandaar denkt dat ook zijn medewerkers dat snappen. Wat wij zien overigens is dat bij de bekendmaking van deze berichten medewerkers ook begrijpen dat we deze stappen zetten. Want iedereen weet dat wij naar de toekomst toe onze sterke positie willen behouden. En dat hebben we natuurlijk even nagevraagd. En inderdaad, de meeste personeelsleden zagen dit al wel aankomen. Ik denk dat dat het nodig is. Ja, ja, maar voor de rest kan ik ook natuurlijk niet al te veel over gaan zeggen, maar uh, het is, uh, ik denk dat we mee moeten en uh, dat er, uh, ja, welk moet dat moet gebeuren, maar... Uh... Het, is, uh, het zal nodig zijn, denk ik. Ja, de markt verandert gewoon uh, ontzettend. Dus uh, we moeten wat doen, als bedrijfszender. Ja, de vakmonden zijn wel ver, verrast. Met name over de hoeveelheid ontslagen. Bovendien denkt Karin Heinsdijk van FNV... dat het moeilijk gaat worden om een nieuwe baan te vinden. Kijk, ze zijn heel goed opgeleid voor, voor inderdaad de sector. Uh, maar de hele sector krimpt, uh, net als dat uh, Achmea krimpt. Uh, dat, dat, dat einde is nog niet in zicht. Dus het wordt gewoon lastiger om in je eigen vak uh, weer nieuw werk te vinden. Dus je zult toch je horizon moeten verbreden. Achmea zegt dat bij het schrappen van de 4000 arbeidsplaatsen... ze uitgaan van 3000 gedwongen ontslagen. En over Achmea praten we verder met Kees Koolman, Journalist, kenner van de verzekeringswereld. Hij schreef boeken als de Woekenpolis-affaire en Egon Eerlijk Over Later. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Ze zeggen daarbij, Achmea, dat het internetgebruik een groot probleem is. Is dat echt zo'n groot probleem voor de verzekeraar? Um, dat is wel ook een probleem. Als je kijkt naar uh, centraal beheer, dat is van Achmea. Dit is een direct verkoopkanaal. Dat zal veel last hebben van, uh, van het internet. Maar uh, eigenlijk is het zo dat Achmea nu de wonden likt van, ja, als je het heel zwart-wit wil zeggen, van de hebzucht. Uh, dat zijn het ontstaan van de, van de bankverzekeraars in het uh, eind 80'er jaren, uh, begin 90e jaren. En daar was uh, Interpolus dat, dat is ook van Achmea, ja. was daar een hele grote speler. En de, en heb, en die, ja, de hebzucht, ja. dat uh, moeten we dan vooral denken aan de producten die ze op de markt brachten? Dat, zijn, dat, dat, dat kun, je, kun je wel zeggen. Ja, dat, en Achmea was niet, was niet de enige. Achmea en was wel we een het... hele, hele grote speler. Hè, ja, met, dan uh, dan 22... hebben we het over de Woekerpolissen met name. Nou ja, ja dat, werd, dat werd op een zeker moment... Zijn, is dat de Woekerpolissen genoemd. Dat waren dan beleggingsverzekeringen. Nou, dat was juf van het. En dat moest je, moest je vooral doen. Maar wat er niet bij gezegd werd... was dat de kosten ook juf van het waren. En uh, lees winstmarge. En daarin ging, ging eigenlijk, deed iedereen... Uh, uh, Egon was de grote aanvoerder. Ja. En uiteindelijk zijn daar 7 miljoen van die, uh, van die producten op de markt gekomen. Nou, en dat, uh, dat, ja, dat heeft een enorme imago-schade veroorzaakt... waar, waar uh, Achmea nu last van heeft. Ja, dus aan de ene kant imago-schade... maar ook gewoon dat de winstmachine is opgedroogd. Maar dan denk ik, uh, wat is de situatie bij andere verzekeraars? Oh, die is misschien <lacht> nog wel slechter. Je, je, je, het is zo, ik weet heel eerlijk gezegd niet of dat ook voor Achmera geldt. Maar ik weet dat uh, nationale Nederlanden. Uh, ASR, uh, die staan regelmatig, uh, zijn ze op bezoek bij de Nederlandse bank. En dan gaat het, uh, dan gaat het voornamelijk om over uh, damage control. Want uh, de, de branche is, is doodsbang voor nog uh, enorme claims. Die, die boven die markt hangt. Maar dan kunnen we dus uh, en nog meer ontslagen verwachten. En misschien uh, dat ze zelfs wil omvallen? Uh, nou, ik denk dat, uh, dat, uh, dat de overheid dat niet zal toelaten. Maar ik, ik verwacht wel. Dat gebeurt ook hè? Dat gebeurt ook in, op, op kleinere schaal, niet zo grote schaal als uh, bij Achmea in één klap. Maar het gebeurt wel dat uh, ook bij Nationaal Nederlander dat er veel ontslagen vallen. En bij andere, bij Delta Lloyd gaat dat, uh, gebeurt dat ook. Ja, maar er komen nog, uh, laat zeggen, nieuwe rondes bovenop als ik u zo beluister. Wat kunnen verzekeraars dan doen om wel geld te verdienen? Nou, ze moeten, ze, moeten, ze moeten in ieder geval hun imago moeten ze herstellen. Ze moeten weer terug naar het verkopen van zekerheid. Maar ja, dat ja was... imago herstellen, dan moet je eigenlijk datgene wat je verkeerd hebt gedaan achter je laten. En dat is nog niet het geval. Nee, dat is precies, dat is, kijk, de, de, de compensatieronde die er nu is geweest op grond van, van nou, dit heet dan uh, waarbekenorm uh, vernoemd naar de ombudsman. Ja, dat stelt helemaal niets voor. Dus de mensen die betalen, je kunt, en dat, geld, dat geldt voor heel veel van die verzekeringen, die zijn nog steeds veel te duur. Dus die, ja, die, die zouden, uh, mensen zouden, de, de polishouders zouden daarvan af moeten. Ja, en maar en de nog zo... ook. De en, en eigenlijk, ja, ik, ik, ik, ik vind dat de verzekeraars een enorme kans hebben gemist om het, om het, uh, om het uh, uh, imago te herstellen in één klap. En dat had, wel, dat had een hoop geld gekost en dat had een hoop winst gekost. Ja, dan moet je je maar verlies dan, nemen, uh, zeggen dan, ze dan. dan, dat dan dat precies, dan, precies dan had je, als je win, je verlies had genomen, dan was de situatie niet zo slecht geweest als nu. Want er staan echt. verzekeraars hebben het verschrikkelijk moeilijk. Die staan met de rug tegen de muur. Dat is helder, ook naar uw verhaal, uh, meneer Koman. Ik dank u wel, Kees Koman. Was dat journalist en kenner van de verzekeringswereld. Dit is tot half 7, het NOS Radio Heel kort, maar jij weet, Peter kamers Munneke. waarom het zo kort is. Want waar hebben we hier naar geluisterd? Naar de Rembrandts. En die kennen wij allemaal. Ja, volgens mij is dat de openingstune van uh, Friends. Kijk, kijk, kijk, kijk, dat is een echte kenner. Zeg, wij gaan het over het weer hebben. Uh, want ja, uh, we hebben het er eigenlijk al dagen over. Over namelijk dat het weer uh, slechter gaat worden. Maar nu zijn er allerlei waarschuwingen. De politie op de Waddeneilanden, Ameland ter Schelling... heeft autobezitters opgeroepen om hun uh, auto's weg te halen... in verband met de Sinterklaasstorm. Dat klinkt vrij dreigend. Nou, dat uh, is op zich een hele terechte waarschuwing. Dat komt omdat er morgen erg veel wind uh, komt te staan in het land. Vooral in het noordwesten en ook in het Waddengebied. Windkracht uh, 9, 10, heel misschien zelfs even windkracht 11 in de middag. Maar, en dat is voor die autobezitters misschien belangrijk om te weten... en ook voor Rijkswaterstaat en mensen die dijken bewaken... Uh, morgen is het ook precies springtij. Ah. En springtij in Nederland hebben we altijd twee dagen na de Nieuwe Maan. Nou, gisteren was het Nieuwe Maan. En dat betekent dat we morgen springtij hebben. Maar het uh, toeval wil dat de hoogste windsnelheden precies samenvallen met de vloedstand tijdens het springtij. Maar alle grote overstromingen hebben toch plaatsgevonden tijdens het springtij? Ja, dat klopt. Dus het is morgen een versterkte be, uh, dijkbewaking. Ik denk dat hier uh, um, uh, een, een, een logica zit die ik niet helemaal kan volgen. <lacht> maar uh, de, nee, nou we, ja, moeten de, we moeten gewoon moet wel opletten, zei, laat ik het zo zeggen. Ja, het is, het is oppassen geblazen, omdat er toch hoge waterstanden worden verwacht langs de kust. Ja, nou, ik zeg dat niet voor niks, want uh, ik begrijp ook, ook die Maaslandkering. dat onderzocht wordt of die dicht uh, moet gaan. En ik hoor uit Zeeland dat het uh, behoorlijk boven uh, NAP het water uitkomt. Dat de verwachtingen dat zijn. Ja, nou wat ik heb gehoord vanmiddag is dat er op dit moment beraad is of er stormvloed, de stormvloedkering moet worden afgesloten... Uh, maar daar zal binnenkort, uh, zal, uh, zullen binnenkort de instanties daarover naar buiten nou, Morgen gaan we daar uh, uitgebreid over praten. Kan jij nog in 20 seconden vertellen wat voor weer we in de tussentijd krijgen? 20 seconden, wat een opdracht. <laughs> nou, vannacht krijgen we eerst opklaringen, nog niet zo heel veel wind. In het zuiden mogelijk wat mist, met temperaturen net even onder het vriespunt. In de rest van het land gewoon rond nul, aan de kust dan 4 of 5 graden. Morgen, dan gaat het dus in de middag heel hard waaien. Windkracht 9 à 10 in het noorden. Windkracht 6 tot 8 in de rest van het land. Uh, met ook regen en mogelijk ook onweer. Je kon het. Dankjewel Peter. Het is een bijzonder huis. Officieel heet het Vechthoeven, maar in Muiden noemen ze het het Pippi-Lankhuis. Uh, uh, het is een grote houten villa, een UNESCO-monument. En die villa die is vanmiddag als geheel opgeteeld en op een ponton gereden, om hem een paar honderd meter verderop weer neer te zetten. Matthijs van de Wiel, die is in Muiden bij die operatie. Matthijs, waarom moet dat huis eigenlijk verplaatst worden? Ja, dat heeft alles te maken met de verbreding van de snelwegen rondom Amsterdam, de A9, de A1 en de, de A6. En hier bij Muiden wordt de brug die wel eens open staat over de rivier De Vecht, die wordt vervangen door een aquaduct. En de snelweg die wordt een stukje verlegd naar het zuiden. Maar ja, daar stond dan die villa uit 1899 in de weg. Prachtige houten villa, groot ding met een sierlijke daklijst. Ja. Dus die moest maar eerst even, eventjes worden verplaatst. Ja, dat zegt u zo wel. Uh, nou, dan noemen ze het wel het Pippi Langkaus-huis. Maar Pippi Lankhuis uh, kan dat volgens mij niet in het echt? Hoe doe je ja, dat? Ja, die is heel sterk, hè? Ja, die is wel heel sterk. <laughs> ja, ze hebben hier iets anders voor bedacht. Zonder Pippi Lankhuis, maar met allemaal wielen. De aannemer staat naast me. Taco Bresser. Ik ga proberen het goed te vertellen. En u moet me maar aanvullen en corrigeren als ik het niet goed zeg. Ze hebben hem opgetild. Hoeveel meter? Tweeënhalve meter. Ja, met nieuwe heipalen. Toen op wielen gezet. Hoeveel wielen? 22 assen. Ja, op een tijdelijke brug gereden naar het water. Dat is vanmiddag gebeurd, dat was het spannendste hè? Dat was in feite het spannendste, want het minst vaak voorkomen. Ja, want je moet voorkomen dat die pontons, het zijn er heel wat, allemaal aan elkaar vastgemaakt... ...dat die zouden gaan kantelen met waterpompen, ballast. We noemen dat ballast inderdaad, om te zorgen dat uh, als de, de, de pontons belast worden, hij niet scheef gaat. Ja, dat is allemaal gelukt, dat was heel spannend. Centimeter voor centimeter dus ja. op uh, die drijvende schuiten ge gereden. En nu het nieuws is, hij is los, hij drijft, de villa's toren... Nu in de lucht boven de rivier De Vecht. Uh, klaar om verder te worden gevaren. De eerste vijf meter zijn al gevaren. Maar voor de rest wacht u. Morgen de storm dan eventjes niet. En dan wordt u vrijdag naar uh, de nieuwe locatie gevaren. Dat gebeurde allemaal. Die enorme klusspannende operatie. Onder uh, toezicht, uh, toezicht uh, van heel veel mensen uit Muiden. Waaronder drie uh, mensen. Broers en zussen. Han, Willy en Els van Wees. Want hun ouders hebben het pand gekocht, 60 jaar lang in bezit gehad. En ja, zij stonden te kijken wat er gebeurde. Mijn ouders die hadden het vanaf 1940 in handen. Ja, ik ben daar geboren. Ja, we zijn hier allebei drie geboren en opgegroeid. Dus we hebben alles hier meegemaakt van dit fantastische huis. Daar gaat uw huis. Ja, dit, dat blijft, het blijft een bizar gezicht. Dit, dit klopt natuurlijk helemaal niet. Sowieso een huis dat vaart maar een huis wat je eigenlijk zo dierbaar is... en waar je alle hoeken en gaten van kent. Het ja, dat... wordt dan zomaar opgetild, ja. weggereden, weggevaren, ja. verplaatst. Ja, ja verplaatst. Ja. Het Pippi Lankhuishuis wordt het genoemd. Ja. Maar dat dekt absoluut niet de lading, hè? Want... Nou, ik denk het niet. Dat is op een gegeven moment in de volksmond uh, ja. is dat zo geworden. Omdat het er zomaar uitziet met ja, is... de torenkamertjes, het houten is... gevels. Het is natuurlijk hartstikke apart. Het is een monument. Ja, ja. het is, het is ja. een monument. Het is... Onderdeel van de stelling van Amsterdam. En dat zijn verdedigingswerken... Ja. En dat klinkt dan heel tegenstrijdig. Een houten huis, wat dan bedoeld was om de stad te beschermen. Ja, het moest heel snel afgebrand worden. En dan had je ruimte eigenlijk om de vijand aanzien te komen. Om goed te kunnen schieten. Ja. Voor uh, het zicht op de vijand. En dat is tegelijkertijd de redding geweest. Want zonder die status, want dat is werelderfgoed geworden, UNESCO-lijst. zonder die status was deze hele operatie misschien... Er niet van gekomen, hè? Nee, nee, precies. Daar hebben we zelf als familie voor, nou ja, voor gezorgd ook. Dat het zover kwam. Ze gaan er zorgvuldig mee om, hè? De mannen met de helmen. Ja, fantastisch. Fantastisch. Heel voorzichtig. Ongelooflijk stukje techniek. Dat, uh, ja, vol bewondering straks ernaar te kijken dat het, dat het kan. Ja, het, het is niet meer van ons, maar wij hebben natuurlijk zo lang als familie gewoond daar heb je gewoon warme gevoelens bij. Maar wacht nou eens even, het is nog niet gelukt hè? Het moet eerst weer staan hè? Nee, dat weet ik. Hij kan nog keeperen, zo gezegd, maar het gaat gewoon goed komen. Ik heb er alle al vertrouwen in. Dat gaat echt, dit gaat zeker goed. Matthijs van de Wiel. Bij die bijzondere verhuizing, hij blijft erbij gedurende de hele uitzendingen zal zich later ook weer melden. Nou blijft u er ook bij, want we hebben nog veel meer nieuws voor u. Elke werkdag. BNN Today. Want Justin Timberlake is anno 2013 hartstikke credible. Vanavond om half negen. Guus, we had een schitterend interview met hem. Op radio1.nl. Hij zat een beetje onderuitgezakt. Hij uh, is veel voor zich uit te kijken. Luister en kijk mee. Je bent net 22, wat weet jij nou van seks? Grote ogen, is this a serious question? Op Radio 1. Als je jong bent, zing je over de liefde. En als je ouder bent, wil je vooral over seks zingen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.